Plot met het NOS-journaal. Aanhangers van president Trump gaan vandaag in meerdere steden de straat op... om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ze geloven, net als Trump, dat er bij de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Rond deze tijd begint de demonstratie in Washington. Eerder op de dag reed de president daar al met een escorte van beveiliger... langs aanhangers die aan het verzamelen waren. Oostenrijk gaat de komende drie weken in een volledige lockdown. Bondskanselier Koerts roept inwoners van zijn land op om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Mensen mogen vanaf dinsdag alleen nog de straat op als het noodzakelijk is. Ook moeten alle scholen en niet-essentiële winkels dicht. Begin van de maand ging Oostenrijk al in een gedeeltelijke lockdown, maar volgens de regering heeft dat niet het gewenste effect gehad. Archeologen hebben in Egypte minstens 100 oude sarcofagen gevonden, oftewel doodskisten. In sommige kisten zaten goed bewaarde mummies, ook lagen er 40 vergulde beelden bij. De sarcofagen lagen op 12 meter diepte in de necropolis Saqqara, een soort begraafplaats op zo'n 30 kilometer van Cairo. Het vermoeden is dat ze ongeveer 2500 jaar oud zijn. Van de mummies zijn röntgenfoto's gemaakt voor verder onderzoek. Een bondscoach Frank de Boer heeft de opstelling klaar. Hij was nog over twee posities aan het twijfelen. Maar nu weet hij hoe hij morgenavond om zes uur Bosnië en Herzegovina wil gaan bestrijden. De Boer heeft keuze genoeg. Alle 23 spelers uit het trainingskamp zijn negatief getest op corona. Het wordt voor de Boer steeds belangrijker om te laten zien wat hij in huis heeft. Na vier duels heeft hij als bondscoach nog niet weten te winnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen gaat het in de middag flink regenen wijter er een forse zuidelijke wind. De temperatuur blijft vrij zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Yeah! yeah. Zijn in de band van het virus al met al een hard gelach. En Mark Rutte, wat soms door een klier is, zegt dat ik nou niks meer mag. In corona ben ik zo moe. Je kan ineens die naar oma toe. Is dit anderhalve meter hoesten in je elleboog? Oh, die krijg je toch een kind van gaat dat vliegtuig nog omhoog. Terry nou op je muil. Terry nou toch weer op je muil. Veel weer op je muil snijdt in mijn oor Je stikt hem oor, best wel prappie voor Terrie nou op je muil Terrie nou weer op je muil Die kut corona ben ik zo moe Je keert ineens naar de koopgoed toe Dus ik rij maar door die teststraat Want ik hoest er nogal veel ik krijg zo'n stokkie in mijn giechel En nog dieper in mijn keel Die kut corona ben ik zo moe ik vind al met al nog een heel gedoe. De restaurants die zijn gesloten, in theaters valt de doek. Kijk daar, heb je een van die ik, die heb hommers op bezoek. Zet die nou op je muil, zet die nou toch weer op je muil. Zet die nou op je muil, zet die nou toch weer op je muil. En met zonder Sjaan uit Kuik, die leg in in dijkzicht op de buik. Zet die nou op je muil, zet die nou toch weer op je muil. Ja, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la ja. la nou op je la la nou toch weer op je la la nog liever in een la dan la la dag met la la la la la la la la la la la la la la Jopie Parlefleet, oftewel eh, Risa Stroenhuizen. En uh, nou op je maal. En nog een in een nou op je muil. Ja, je moet er maar opkomen. Op maar ja, vanaf 1 december is er toch uh, ja, echt uh, waarheid. Want dan uh, moet iedereen dat ding toch gaan dragen, dat mondkapje. Au. In dat in de openbare ruimtes in ieder geval bibliotheken, winkels, winkelcentra's. En ga zomaar door. In ieder geval, ja, buiten in de tuin hoeft het niet natuurlijk. Maar goed, we gaan eventjes verder. Ik zou zeggen welkom met entertainers voor u tot klokjes van 8 uur. En we gaan even verder met Rooidonders. En waar ben je nou? En wil je een verzoekje aanvragen, dat mag dat. Ga even naar de site ZFM. Artisten.nl. Aan elkaar natuurlijk, dat is ZFM En uh, daar kun je een mailtje sturen. En mee luisteren natuurlijk. Vandaag is geen gewone dag. Zie ik straks voor het laatst jouw dag. Altijd was je bij me. Die mooie tijd was zo apart.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 Studio en Tolweg Tina. Dat allemaal opzien is 106.9 en 104.5 op de kabel. Natuurlijk, het kanaal 40 digitaal. En natuurlijk ook ja, DAB. En dat kanaaltje 6A. We gaan lekker naar Manus. En Manus die heeft het over. Ja, breng mij haar terug. Goedenavond, eet smakelijk als je zit te eten. Mijn naam is Svet. Hey. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 8 uur. De lekkerste muziek hier van Zandvoort en Omstreken. Met entertainer viel. Ik zit hier in gedachten die verzonken. Denk steeds aan die mooie tijden hier met jou. Maar die lijken nu zo heel lang geleden. En mijn hart is te gedompeld in diepe rauw. Zonder een woord, zonder een reden. Ben jij toen plots ver van me weggegaan. De pijn is voor mij echt niet te dragen Ik vraag me steeds weer af Hoe kom ik door de dagen Waarom kreeg ik op deze zware straat En elke avond kijk ik naar boven Waar nu jouw zes Niemand Wat kan mij nog vertellen Hoe mijn leven verder gaat en met mijn hoofd heel diep gebogen, moet ik bekennen. Jij was toch mijn hele leven, kom je ooit weer terug bij mij? Met de tranen ogen denk ik aan jouw woorden, voel ik weer elke kus en elke laag. Wat zou ik graag jouw stem weer willen horen? Ik had het afscheid nu nog niet verwacht. Begrijp je waarom dit ons moest gebeuren. Mochten wij niet lang gelukkig zijn. Mijn lach is weg, ik kan alleen nog treuren. Volgens de koud zijn de lange nachten. Ik moet u gaan is alles wat je zei. Maar als een engel wacht jij toch weer op mij. En welke Boven, waar boven nu je jouw sterkstraat Niemand kan mij nog vertellen Hoe mijn leven verder gaat En met mijn hoofd heel dik gebogen Moet ik bekennen Jij was toch mijn hele leven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 Manus en breng mij haar terug. En, uh, ja, ik ga even een verzoekplaatje draaien. En uh, dat uh, verzoekplaatje dat is uh, ja, voor mijn uh, collega. Ja, Albert Jan, jij vindt het uh, een geweldige plaat. Nou, hier komt hij hoor. Nu wij niet meer praten. Goed. Is het niet zijn? Nee, en nu wij niet meer praten. En ik weet, uh, ja, Albert Jan Vos die vindt dat een hele mooie en geweldige plaat. Dus uh, ja, speciaal voor hem: Little Greenback. En uh, ja, nee, deze niet. George Baker selection. Nee, ik bedoel niet die andere, ja, prijsma. Ja, die vindt hij zo mooi. Entertainment voor jou, het is nog zo'n van 8 uur. a little green Hier in Zandbord. Ja, een <laughs> zwaardig afstandje nog. Ah, niet, zo als, uh, niet zo ver als dit. Hey, want uh, hij gaat door. Hij gaat door. 5 september. Stadjus. Ja. 5 september. Ja, de Dutch Grumpy. Yeah, Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Entertainment ten tot het de klokjes van uur. Dit is de race van Perry Corsten. Of uh, 5 december. Maar nee, dat is Sinterklaas. Ja, die komt niet dit jaar. Ja, ik weet wel dat die ergens uh, in het geheim uh, aangekomen is. Maar goed, uh, ja, ik, ik volg het even eventjes niet helemaal. Maar wel uh, deze Dutch ja, Grand Prix. Uh, die uh, ja, plaatsvindt dus uh, op 5 september 2021. En dat staat vast. En uh, ja, we gaan lekker uh, een gouden oude draaien uit de jaren 60. Een vet domino. En and, uh, that's a shame. me cry. Where you sit, goodbye again. in de naastaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM antwoord. Haju, paraplu! Terwijl, uh, ja, Willem Duim. Samen toen een uh, duo met uh, Maggie McNeil natuurlijk in de jaren zeventig. Ja, heerlijk. heerlijke muziek blijft dat. Ik zou zeggen, welkom als je net inschakelt. Goedenavond, en tot en uur, de klokjes al af, van 8 uur. Ja, tot de klokjes van 8 uur. En uh, we gaan lekker verder met uh, Twist and Shout van Chuck Adamus, please. Als je aangevraagd, dan kan zfm: uh, artiesten.nl. Daar uh, schult u even uh, naar de e-mail toe en daar vult u alles in. Entertainers entertainment for you. Half 7, dus we gaan zo lekker bellen. Maar eerst doen we nog even een uh, lekker plaatje, een lekkere slijper, dus pak mekaar maar vast en uh, ja, schuif even alle stoelen en tafels aan de kant, want hier komt die Engelwerth ding en How I Love You.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 I know it's overdue, the sweetest thing I've known, or ever caught my own, begins and ends with you. How I love you, how I love you.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 How oh, I love you.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 How I love you En van destijds. Engelbert Humperding. En How I Love You. Heerlijk nummer. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Tot 8 uur. Entertainend voor you. En uh, ja, de gezelligste muziek hier natuurlijk. Op die 106.9, 104.5 op de kabel, DAB Plus 6A. En natuurlijk ook op de tv-kabelkrant en op kanaal 40 Ziggo. En ja, de man die dat ook zo goed kan, een beetje richting Frank Sinatra. Dat is Peter Douglas. Ja, goedenavond. 6A. Hey, goedenavond. Oh, hallo, hallo. Hey. Mooi oh, hè, ja, ik Albert, hè? Ja, heerlijk. Ik blijf er fan van. Ja, ik ook. Ja, ja, ondanks dat hij het destijds iets minder heeft gedaan uh, tijdens het Songfestival. Maar, ja, nee, ja, ja. toch uh, mee humperdenk, hè? Hallo. Ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja nee, maar goed. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, eigenlijk hadden ze dat, dat niet toe moeten laten. Laten we het zo zeggen. Nee, goed. dat dus is gebeurd. Ja, zo is het. Hé, hey, Peter, hoe is het met jou? Hartstikke goed. Ja, ja, ja. Uh, uh, ik was vanmiddag wel bij Tieneke. Bij Show. Dus ik uh, ben hartstikke druk met al die radio's. <laughs> ja, nou ja. Uh, uh, positief toch? Ja, ik ben er, uh, ik ben er blij mee. En uh, ik, ik zit niet stil. Ik, uh, ik heb een bedrijf, hè, Today Music. Dat is een artiestenmanagement uh, ja. uh, bedrijf. En daar, uh, daar doe ik management in van een hoop, uh, ja, een hoop artiesten. Hè? Ja. Onder andere the Bridge. Hebben jullie ook gedraaid? Ja, van? klopt. Dat was ja. Kijk, ja. uh, kijken, dat was weken... voor mij twee weken terug. Ja. Ja, nou en over een paar weken komt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nou, nog een artiest kom ik uit met een plaat. Kom, kom even niet op zijn naam, maar. <laughs> kan gebeuren. Kan gebeuren. Je krijgt, je krijgt al het materiaal van, uh, van Dennis krijg je ja. ik, uh, ja. stuur, opgestuurd en uh, ja, daar ben ik heel erg druk mee met allerlei dingen en. Uh, en uh, voor de rest zijn we alle, allerlei, allerlei zaken aan het klaarstomen voor als we zometeen wel weer kunnen, snap je? Ik, ja, uh, ja meer, meer kan je op het moment doen. Nee, uh, op het moment inderdaad niet. Maar ja, uh, hey, inderdaad, uh, we gaan gewoon door. Robin van Beek, ja. De... Robin van Beek. Robin van Beek is onder andere de coach van uh, André Hazers. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, leuk. Ja, die heeft een prachtig album gemaakt en we gaan nu beginnen met de eerste single, die komt begin december. Nou, gaat echt fantastisch, maar dat hoor je dan wel, hè? Ja, dat komt, dat komt helemaal goed, Peter. Ja. Maar eerst, eerst even jouw single natuurlijk, Five, ja. of, uh, Five Star Men. Ja, Hoeveel? vind je hem? Hoe je hem? Ja, ik, uh, ja, ik zeg het een beetje, uh, ja, Frank Sinatra, ik, ik, ik, ik, ik mag ja. het wel. Ja, ik hou ervan. Ja, een groot orkest. En, uh, het, de, het is eigenlijk wel grappig hoor. Het is, ik weet niet of de vorige single heb je waarschijnlijk ook wel gedaan. Ja, ja, ja, klopt. En dit is eigenlijk een onderdeel van het album wat straks in het voorjaar komt. Het album heet ook Fly Me To The Years. Het is eigenlijk wel bijna 40 jaar Douglas. Ja. En uh, de uh, Five Star Man is daar ook een onderdeel van. Het komt straks ook op het album. Maar dat heb ik 25 jaar geleden geschreven met Eddie Conard. Ja. Op, uh, op, op, op, op Gran Canaria. En, uh, en hoe komt het, is het nou voor rest tot stand gekomen? we hebben eigenlijk 25 jaar op de plank gelegen. Alleen, we, drie jaar geleden ben ik begonnen met het, uh, met het voorbereiden van het album. Ja. Ik zei tegen mijn team, ik zei, jongens, uh, wat moet erop komen? Laten we eens even kijken. Toen dacht ik, ik heb ooit nog iets geschreven met Eddy samen. En dus ik bel Eddie, ik zei, we hebben toch wat geschreven? Ja, ze is de vijf star man. Die zei, nou. <laughs> En toen heb ik het Jan wessels laten arrangeren. En uh, nou ja, vandaar hier het resultaat. Dus uh, ja, ik ben er heel blij mee. Ja, nou ja, dat geloof ik graag. Want uh, ja, zeg het uh, ja, ik denk dat een beetje de, de mensen van, uh, van, van, van mijn leeftijd toch wel een beetje uh, van deze muziek houden. Ja, nou ik zie dus op Spotify. Ik heb een Spotify account uiteraard. Ja. Uh, ...dat, daar kan je wel kijken... Uh, de, uh, uh, ...de leeftijdscategorie... ...die naar mijn muziek luistert... ...is dus, uh, tussen de 30 en uh, ja... zou ik maar zeggen... Is, ja. ...daar zit ik toch wel heel blij mee hoor... ...ja, daar zit ik ook tussen... Ja, ja, ...ik ook, ik ook, ik zit er ook tussen, ja... ...ja, toch... Hey, ja. ...maar uh, ja, ik, ik zeg het... Uh, ...nou ja, dat, dat is veelbelovend... ...de album uh, komt dus uh, in het voorjaar uit... ...zeg je? Ja, ja, ja... Precies. ...enig idee uh, wel en waar in het voorjaar... ...maart, april... Nou, ik wil het even af laten hangen van de corona-ellende. Ik ga het pas doen als het corona weg is. Ik heb een eigen platenmaatschappij en music, dus ik kan zelf bepalen wanneer het gebeurt. Ja, ja. Ik, uh, vind het, uh, ik wacht even tot corona voorbij is en dan komt het album. Ja, dus dan, nou ja. Weet je, we, laten we gewoon lekker begin zomer houden. <laughs> Precies, nou, het, ja, ik hoop dat het, in bewaar op al mag. Hè? Ja, nou, ja, dat hoop ik ook natuurlijk. Maar ga, uh, ja, kijk, ik zeg altijd, het is een virus en die is niet zomaar weg. Nee, is ook zo, is ook zo. En, uh, maar voorlopig hebben we de 5 Star Man en ik hoop dat de mensen ervan genieten. En dat ze ook uh, naar mijn Spotify kanaal gaan en we gaan volgen. Ja. En uh, duimpjes, ik ben gek op duimpjes. Ja, want staat er nog wat op uh, YouTube? Het staat er op YouTube. Uh, ik heb een, uh, een videoclip gemaakt ook, kunnen ze kijken. Pieter Douglas en dan de 5 Star Man. Een beetje over de top, uh, uh, echt een medicaas getint uh, videoclip. En uh, een beetje met een kniphoog. Ja. En uh, ja, nou, laat de mensen maar gaan kijken en luisteren en uh, ik ben er heel blij mee als ze het, ja. als ze het gaan draaien en spelen. Ja, en, ik, ik vind het sowieso leuk. Laat ik het zo zeggen. Fijn zo. Super. Ja. Super. Super. Ja. Hey. Hey, Peter, dan uh, hou ja. ik hier, jou niet langer op, want ik hoor uh, wat mensen op de achtergrond. Dus ik denk ja. dat je terug naar je visite moet. Ja, daar ga ik ook. <laughs> Oké. Okay. We zijn met z'n vieren, hè? wat meer mag niet. Nou nee, ja, helaas. Nee, ja. <laughs> Het <totieft> is helemaal zo. Maar in, uh, in ieder geval, ontzettend bedankt voor de steun van de single. En uh, ja. als het album straks komt, dan uh, spreken we elkaar weer, man. Ja, want uh, ja, ik, ik heb even een klein technisch probleempje. O jee, oh we... jee. <güls2> <totieft> <laughs>. Hij start hem niet op. Dus, uh... Zijn we live? Zijn we live? Ja? Ja, ja, we zijn live. We zijn live, o, okay. inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Dat uh, kan gebeuren. Ja, ja, ja, ja man. Ja, ik hoor wat. Ah, daar is die. Ik hoor hem al. Ik, ik heb het opgelost. <laughs> Gelukkig. Ja, super. Hey Peter, dankjewel. Een goed weekend. Ja, graag gedaan. En bedankt voor de steun. Hè, lieve uh. mensen, 5. stappen. Uh. Hey, dankjewel. Yo. Hoi, hoi. on my way To a warm again then i'll stay for another whole week now as i arrive to the airport there's a big limousine and it's gonna take me to a place where everybody makes me green all the stress and the problems will soon be out of my head I traveled around the world Just singing my jazz and blues I chill at the finest hotels Like the rich and the famous do Cause I'm a five-star man I'm a five-star man Laying in the sun Sipping down Watching the girls relax By the swimming pool So cool After dinner We'll all be down up Oh yeah I travel around the world Just singing by jazz and blues I chill at the finest hotel De Entertainment for You Dagstop 5 Wat is er toch gebeurd Dat het zo kon lopen, Kom lopen. Ik mis je elke dag Ik je dan. Snap jij hem, Wesley? Ja, ik, uh, ja, ja, ik. <laughs> nee. <laughs> hey, hey, goedenavond Wesley van Doesburg dames en heren. Hey, nou, en... Goedenavond. een goede avond. Ja, goedenavond. Ja, want uh, we bellen eventjes uh, vanwege jouw uh, nieuwe single. Kom vier Het leven. Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Waar komt de titel vandaan? Ja, ik heb, uh, ik had al een nummer uitgebracht vanavond weer een feest en ik wilde graag een opvolger daarvan. En uh, ja, dat is uh, ontzettend goed gelukt. Ja. Ik uh, kwam in de studio en uh, ik zei, als ze zeiden wat voor nummer wil je? Ik snap nou, wil eigenlijk een beetje vrolijkheid, geniet van het leven, kom via het leven. Ja. Want elke dag is er weer één als je opstaat. Ja, dat is sowieso dat soort. Ja, ja, ja, ja, een beetje lekker uh, up tempo. Ja, want het uh, uh, ja, hoe is het eigenlijk een wie, wie heeft dat? Ja, wie heeft jou geïnspireerd? Laten we zo zeggen. Nou ja, wie mij geïnspireerd heeft... Vroeger zonk uh, als klein jochie uh, al... Uh, de nummers van Koos altijd mee. Mijn ouders hebben de fanclub gedaan. Ja. En uh, ja, nu zijn we uh, natuurlijk al aardig op weg de goede richting op. Uh, helaas is deze man natuurlijk er niet meer. Nee, is... Uh... Enorm. Ja, ja. Maar uh, ja... We hebben altijd tips aan mij gegeven. En als klein jochie mocht ik altijd mee zingen op het podium met zijn nummers. Hij ja. ben een optreden van hem. Maar We was altijd collegionaal. En uh, ja, het was hartstikke leuk. En toen kwam ik met, uh, op een feest uh, met mijn opa. Uh, die had een band daarover staan. En toen zong ik in één keer live met band mee. En eigenlijk is het zo'n beetje gegaan. En ben ik eigenlijk een beetje uh, ja, door inspiratie van Koos en mijn opa. Ben ik uh... eigenlijk de muziek ingerold? Ja, klopt. Ah, Oké. Okay. Hey uh, Wesley, heb jij nog een, uh, ergens een fansite of uh, Facebook, YouTube? Nou nee, uh, ja, ik, uh, ik heb, ik heb, uh, Facebook Wesley ja? van Doesburg. Uh, uh, Wesley, uh, Wesley, is dan dan uh, met, hey, uh, Ikerikje. Ja, klopt. En dan van Doesburg. Ja, dat, dat ik denk, maar aan, het ja, denk uh, maar aan het Ja, denk maar aan voetbal, hè. Ja, inderdaad. Een oude voetballer, Pim Duisburg ja. <laughs> ja, klopt, Toch? inderdaad. Ja, inderdaad. Nee, maar we hebben... Ja, Instagram. Uh, we, zi we zitten op Twitter. Uh, we zitten op uh, TikTok. Ja, we zitten eigenlijk overal op. Oké, okay, want op YouTube ben je ook gewoon te vinden met clips? Ja, op YouTube ben ik zeker te vinden. En als de mensen meer over me willen weten... Of me willen boeken... Dat kan allemaal via rood blauw producties ja. En uh, ja, voor de rest eigenlijk... Uh, via Facebook? Via Facebook inderdaad, kunnen de co mensen contact houden. Ik ga morgen weer een livestream op Facebook uh, starten. Oh, Oké. Okay. Concert, mini-concert. Oké. Okay. Nou, mooi. Hé, hey, best niet, dan gaan we hem nog even snel draaien. Is goed. En dan uh, ja, zou ik zeggen, uh, ja... Tot de volgende keer, weer een volgende single. En misschien wel een album. Ja, volgend jaar komt er een heel album inderdaad. Ah, oké. Okay. Daar ben er druk mee bezig. Ah, dus, ik. Uh, blijf gezond, allemaal. En uh, luister vrolijk mee met mijn nieuwe nummer: Comfy, het Leven. Oké, okay, dank je, Wesley. Hé, hey, bedankt. Hey. Fijne avond. Fijne avond en een goed weekend, hè? Hoi, hoi. weekend, hoi, hoi. Kijk om je heen en geniet er eens van. Je beste vrienden die zijn meegegaan. Ga lekker stappen, je drankje staat klaar. Even geen zorgen, het weekend is daar Kijk maar eens rond, je bent echt niet alleen Want het is beter voor iedereen Kom weer het leven, want elke dag is er weer één Kijk naar de mensen, je bent echt nooit alleen Het leven is kort, dus geniet van elke dag Dus kijk omhoog Leef je leven met een lach Praat met je buurman op je beste vriendin Ga eens wat leuks doen met goede zin Pak een terrasje en ga erop uit Hoor die muziek, wat een heerlijk geluid die praten ze weer om je heen Kijk maar eens rond, je bent echt niet alleen Want het is beter voor iedereen als je lacht Er komt weer het leven, want elke dag is er weer een. Kijk naar de mensen, je bent echt nooit alleen